9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Precies een jaar na de dood van Muammar Gaddafi is vandaag zijn vroegere woordvoerder Moussa Ibrahim opgepakt. Hij was een van de laatste prominente medewerkers van Gaddafi die nog vrij rondliepen. Ibrahim werd door troepen van de Libische regering gevangen genomen toen hij probeerde Beni Walid te ontvluchten. Gaddafi's woordvoerder stond de laatste maanden van het regime de pers te woord. En wordt nu naar Tripoli gebracht om terecht te staan, zo staat in een verklaring van de Libische regering. Iglo is gekozen tot Liegebeest van 2012. Het bedrijf krijgt die titel voor zijn chicken sticks... vanwege de mooie woorden over duurzaamheid op een verpakking... waar gewoon plofkip in zit. De trofee wordt toegekend voor het product... dat het meest misleidend is over dierenwelzijn. Initiatiefnemer van de verkiezing is de actiegroep Wakker Dier. Ongeveer 3000 mensen brachten via de site van Wakker Dier hun stem uit. Vorig jaar ging de Liegebeest-trofee naar het CDA-kamerlid Ger Koopmans... omdat hij had gezegd dat foie gras verantwoord wordt geproduceerd. In de Brabantse plaats Geffen is het oorlogsmonument onthuld... waarover afgelopen week discussie ontstond. De onthulling is rustig verlopen. Wel wordt het monument uit voorzorg bewaakt. Het was eerst de bedoeling dat op de gedenkstenen ook de namen kwamen... van Duitse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Geffen zijn gesneuveld maar na kritiek van Joodse organisaties ging dat uiteindelijk niet door. In de eredivisie heeft Ajax zijn uitwedstrijd tegen Heracles gelijk gespeeld. Het werd in Almelo 3-3. Tien minuten voor tijd stond Ajax nog met 3-1 voor. Maar in een slotoffensief scoorden Prins en Pedro voor Heracles. Het weer. Vannacht kan het aan de kust licht regenen. In het binnenland blijft het droog, maar is er wel kans op mist of nevel... Overdag ook wat regen in de kustprovincies. In het binnenland in de loop van de dag steeds meer zon. Middagtemperatuur 18 graden. Na het weekend blijft het nog een paar dagen droog en zacht najaarsweer. Maar vanaf woensdag wordt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden en de magie van verse sneeuw te ervaren. Hoor het geluid van stilte in de bergen.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Nogmaals goedenavond. Drie, vier minuten duurt zo'n nieuws met naar, Maar er kan een hoop in gebeuren. Uh, Alkmaar, Jeroen Elshoff. Ja, en dat is toch sensationeel wat hier gebeurd is in twee minuten tijd. Want AZ NEC is van 0-0 naar 0-2 gegaan. 0-1 Koolwijk, een vrije trap met links in de korte hoek geschoten. Fout eigenlijk toch van Esteban die uh, niet had gerekend op een bal in één keer op zijn doel. En twee minuten later een overtreding van viergever op George. Bal terecht op de strafschopstip. En Koolwijk schiet de bal in de kruising. AZ NEC na 19 minuten 0-2. Nak Vitesse, Richard van der Maarden. 0-2 geworden in Breda. Het lijkt erop dat Vitesse voor de vijfde maal op rij een uitwedstrijd gaat winnen. Dat is toch wel sensationeel. En wie anders dan Wilfried Boni is de maker van de goal voor Vitesse. Uitstekend opgezet met Van Aanholt is het Boni die heel cool afrondt. Nu een gele kaart voor Piet Veldhuizen vanwege tijdrekken. Dat is misschien nog niet gedaan. Want het is hier nog altijd een half uur voetballen in Breda. 0-2. En bij Roda Twente was het 0-0. Ronald van der Geer. En dat is het nog steeds. Want er kan natuurlijk ook niets gebeuren in die 4 minuten nieuws. Na 64 minuten hebben we wel wissels gezien. Neemet is eruit. Geblesseerd, vervangen door Afane. En Jansen is gewisseld voor Gutierrez bij FC Twente. Wat meer creativiteit op het middenveld. Maar het heeft nog weinig opgeleverd. 0-0 in nou Ja En als PSV Willem II dan de laatste in het rijtje is, nou dan zal daar ook wel niks gebeurd zijn, hè? Nee, wel een grote kans gezien voor PSV. Maar 2-0 voor Willem II. Nou, weer een kwartier in de tweede helft. Vanaf de rechterkant geschoten. Lens... Overkwam hem ook al in de slotseconden van de eerste helft. Toen Mulder redding in huis had, de doelman van Willem II. Dat onder druk staat. Het aantal kaarten bij de Tilburgers loopt op. Maar het staat nog wel voor. Willem II leidt met 2-0. Jeroen Elshoff bij AZ NEC. Ja, waarom ook niet in de 21ste minuut. 0-2, dus door uh, twee goals van Rijn Kolwijk. Die heeft uh, de avond van zijn leven, zou je bijna zeggen. Met dus een mooie vrijtrap in één keer vanaf de rechterkant. Wel wat fout hoor bij uh, AZ. Bij die vrijtrap, want Berghuis stond in de muur. En dook wel heel makkelijk weg. En Esteban rekende niet op die bal. En NEC gaat rustig door. Uh, nu met aanvallen deed dat na de 0-1 ook al. Een goede actie van George. Een slijding van Viergever die de bal mist. Waarmee George neerlegt en uh, na wat overleg met zijn assistentie. Ständ legt scheidsrechter Riegler die bal op de stip. En schiet Koolwijk die bal prachtig binnen. En AZ is helemaal de weg kwijt. Het is stil in Alkmaar. En NEC is zelfs op zoek naar de 0-3. Want het is één richtingsverkeer. Ook nu met Breuer. Aan de rechterkant van het veld komt hij er niet langs. Dus haalt hij de bal er even uit naar Palsson. Palsson probeert George dan te bereiken. Dat lukt niet door de tussenkomst van Gorter. Maar daar achterin, waar Viergever nu de bal heeft, zet Kolwijk al direct weer druk. Moet Viergever die bal wel lang geven richting Boymans En dan is het gemak ...te verdedigen voor NEC, dat nu wel een overtreding maakt... ...en dus een vrij trap tegenkrijgt. Waarom is het zo sensationeel, AZ-NEC 0-2? Want je zou zeggen, op de ranglijst hebben ze toch allebei 9 punten uit 8 wedstrijden. Maar als je kijkt naar de thuiswedstrijden van AZ... ...dan is uh, daar toch een imponerende reeks aan de gang. AZ verloor 26 eredivisiewedstrijden in eigen huis, op Rijn niet... Het clubrecord staat op 28, de laatste nederlaag van AZ. 11 februari 2011 tegen PSV 0-4. En nu dus 0-2 na 20 minuten. Ja, en dan zou je toch kunnen constateren dat AZ zonder topscorer El Tidor en zonder spelmaker Maher diepe, diepe problemen heeft op deze mooie avond. Qua temperatuur in Alkmaar, maar qua stand voor de thuisclub zeker niet. 22 minuten onderweg, 0-2. We gaan naar 0-0. En de derde hoekschop voor FC Twente. Na 67 minuten bij die stand. Tadić gaat hem nemen. Vanaf de rechterkant komt bij de eerste bal De Beulen komt weg. En dan kan Montaigne de rest doen. Namelijk opruimen, bal over de zijlijn en Twente mag gaan ingooien. Twente dat de bal heeft, Twente dat veel is op de helft van Roda. Zodanig veel dat een vogeltje dat hier langdurig rondvloog... op zoek was naar een rustig plekje op het veld waar hij eens kon landen. En uiteindelijk na heel veel kijken maar heeft gekozen voor de helft van FC Twente. Daar is het vrij rustig, want daar is Roda de laatste minuten zeker niet geweest. Brahma met het balbezit voor FC Twente. Het zoeken naar iemand die vrij staat en iemand die zijn een aardige creatieve actie heeft. En uiteindelijk die bal is met een steekbal bijvoorbeeld op Castanjos achter de laatste linie. ...die van Roda kan leggen. Het is zoeken voor Twente. Brama weer. Douglas over de middellijn in de as van het veld. Iedereen van Roda nu achter de bal. Versnelling van de centrale verdediger. Een aardige versnelling. Uiteindelijk aan de rechterkant Gutierrez gevonden. In de as van het veld gemeld. Dan ja, Douglas aangespeeld. En die wil dan met een simpele hakbeweging... ...of Gutierrez of Castanjos in stelling brengen. Maar er zit dan weer een Roda-been tussen. Maar Twente heeft de bal alweer. Braafheid aan de linkerkant. Over het uitgestoken been van de meeverdedigende Hupperts. En dus een vrije trap voor FC Twente. Aan de linkerkant, in de buurt van de linkerpunt van het strafschopgebied. Chatli zegt tegen braafheid, ik ga deze bal met heel veel gevoel. Ergens in dat strafschopgebied van Rode JC deponeren. Kurto staat te organiseren, zorgt dat er een eenmansmuurtje is in de vorm van Hupperts. Daar komt die trap van Chatli. komt op het 5 -meter gebied. En wordt achterover gekopt en uiteindelijk binnengeschoten door Castanjos. Ik dacht dat het de speler was van Roda die de bal achterwaarts voorbij Kuto kopt. Bal komt nog op de lat terecht, keert dan terug in het veld. En daar is Luc Castanjos met die bevrijdende treffer voor FC Twente. 68 minuten heeft het geduurd. En dan moet dan een schoonheidsfoutje van Rode EC aan vooraf gaan. Wat niet goed anticiperen op die vrije trap van Nasser Chatli. Die wel met heel veel gevoel wordt neergelegd. Maar in een, op een plek waar eigenlijk geen Twente speler is. Het is Malki die achterwaarts kopt. En dan komt hij terug in het veld. Aanname op de borst is knap van Castanjos. En met een halve omhaal is Courto dan toch uiteindelijk geklopt. Het is. 1-0 voor Twente, maar we hebben er lang op moeten wachten. Hoe is met dik advocaat eigenlijk nog niet mee? Ja, hij geeft uiteindelijk een knipoogje aan de vierde man, ook uit België vanavond. Maar maakt zich verschrikkelijk boos, omdat eerst bij Willem 2 dreigt Snijders naar de kant te gaan. Dan staat hij helemaal aan de zijlijn. En dan gaat het niet om hem, maar dan gaat Podervijn eruit. Heusje erbij gekomen. En op die manier, met zo'n slimmigheidje, brengt Willem 2 PSV toch even aan, ja, aan het schrikken. Even bang, even geïrriteerd eigenlijk, dat woord zocht ik. 25 minuten nog en een overtreding nu. Die ook maar weer eens een gele kaart, denk ik, ik zal gaan opleveren. Want bij PSV stort de Rijken te aarde. Komt daar een Willem 2 tegen aan de overkant van het veld. Dat is de meeverdedigende spits. Dat is die Luxemburger Joachim. De kaarten blijven op zak. Dat was wel degelijk het aantikken van de Rijk. En ja, zo sleept deze wedstrijd zich voort voor PSV. We lopen irritaties bij het dik advocaat zeker. Maar ook in het veld bij PSV toe. Er is druk, maar er is geen slimheid. En blijkbaar is het tempo van PSV niet hoog genoeg om Willem II kwijt te raken vanavond het trap genomen. Doelman Mul zit erbij. En dan is daar ook weer een redding. Bokst de bal weg uit het strafschopgebied van Willem 2. Mertens gooit hem richting die doelman van de tegenstander om het tempo in de wedstrijd te houden. Maar het wordt wat melewekkend inmiddels van PSV. Want er is druk, maar er zijn nauwelijks ballen vanaf de flanken. Het gaat allemaal in de trechter zoals trainers dat al vaak noemen. Zo recht voor het doel van Willem 2. En er zit steeds een beentje, een hoofd of een ander lichaamsdeel tussen als PSV een keer een mogelijkheid creëert. PSV met Bouma, meter of vijf voor de middenlijn. linkerkant van het veld. Marcello speelt beet naar de Rijk, de Rijk pakt op, kan de middenlijn gaan oversteken. Lange ballen ook veel bij PSV, dit is niet te belopen voor Matafs. En die heeft dan nog het geluk dat de bal door Peters wordt verwerkt tot een hoekschop. PSV mag trappen, 67 minuten op de klok en nog altijd 2-0 voor Willem II in Eindhoven. Vitesse staat ook voor met 2-0. En dan in Breda, het van der Manen. Ja, en doet dan opnieuw uitstekende zaken. Tenminste, als het zo blijft als Vitesse wint. Eén record zal in elk geval uit de boeken worden gespeeld door de Arnhemse club. En dat is dat nu al 19 wedstrijden op rij Vitesse een doelpunt heeft gemaakt. En misschien ook wel voor de tiende keer op rij niet verliezen. Het zou toch... ...erg knap zijn van de ploeg van Fred Rutte. En Vitesse is ook in deze uitwedstrijd gewoon weer de baas op het veld. Eigenlijk de hele wedstrijd al beter dan NAC Breda... ...dat nauwelijks stootkracht heeft vanuit het middenveld. Teleurstellend, zoals de ploeg van John carlos ook weer in deze wedstrijd voetbalt. De goal van Wilfried Boni, misschien wel beslissend Boni... ...met zijn negende goal van dit seizoen. Op dit moment ook topscorer van de eredivisie. Kalas, de rechtsback van Vitesse, speelt de al terug naar Veldhuizen. Zojuist dus een gele kaart gekregen van Makkeli vanwege tijd. Trekken. Veldhuizen levert de bal dan in bij Goudelje. Misschien een kans voor Nak. Dat zojuist ook een aardige mogelijkheid al had via Schalk. Nu misschien over de linkerkant met Verbeek. Zojuist ingevallen voorzet komt. Inderdaad vanaf de linkerkant en makkelijk geplukt door Veldhuizen. 67 minuten in Breda gevoetbald en Vitesse doet het uitstekend. Staat voor 0 tegen 2. naar Niemeijer in Eindhoven. De aansluitingstreffer van PSV komt dan toch op naam van de aanvoerder. Minuut 68. Bouma uit een afgeslagen hoekschop kan schieten. Die doelman maakt eindelijk een keer een fout. Dat harde schot krijgt hij niet klem vast. Dat schot van Bouma En dan staat Kevin Strootman voor het doel. En werkt hij de bal alsnog over de doellijn heen. En zo is PSV terug in de wedstrijd. maar er zijn nog maar een minuut of 22 te spelen. En een garantie voor een overwinning is het zeker niet. Maar PSV maakt via de aanvoerder Strootman wel de aansluitingstreffer. En nu, nu gaat het publiek er natuurlijk achter staan. Doet AZ alweer mee in Alkmaar, Jeroen Elshoff? Nee, echt totaal niet. Het is echt, uh, ik moet af en toe een beetje in mijn arm knijpen om uh, te zien wat hier gebeurt. Want ik heb toch zelden en ik ben uh, geregeld in Alkmaar geweest de laatste jaren. AZ in een thuiswedstrijd zo ondermaat zien spelen. Het staat 0-2 na 28 minuten. Het had 0-3 moeten zijn voor NEC. Uh, het is een uh, doelpunt bij Ronald van der Geer. Huppert maakt de goal voor Rode JC. Uitbraak over de linkerkant. En uiteindelijk de bal bij de tweede paal. Daar waar Huppert staat. En die bal die door Avaane vanaf de linkerkant laag wordt voorgegeven. Waar Michailoff niet goed op anticipeert. En dan loopt hij weg bij zijn directe tegenstander. Braafheid en tikt hij de bal in de goal. Een verrassing dus in Kerkrade. 1-1, nieuwe tussenstand na 73 minuten. Roda Twente, Richard van der Maan. 0-3 is het geworden en wie anders dan Boni maakt het goaltje, maakt de goal voor en Vitesse moet ik zeggen zijn tiendal al van dit seizoen. En wat is hij dan toch sterk en balvast. Twee man schudt hij van zich af en ook ten Rauwelaar is dan kansloos. Vitesse dus op 0-3 in de wedstrijd tegen Nac Breda. Jeroen, ik geloof dat jij dat het woord was voor al die calls, Ja, volgens mij uh, uh, was ik bezig te vertellen dat het 0-3 had moeten zijn of kunnen zijn voor NEC. Dat uh, kwam vanwege een moment van voor die uh, na een lange periode van tikken... En het was echt opvallend om te zien hoe NEC tikte rond het strafschopgebied van AZ. De kans kreeg om uit te halen, dat prachtig deed met links... maar hij had de pech dat de binnenkant van de paal een treffer voor NEC voorkwam. Esteban was kansloos en in de rebound kopte George de bal naast... maar die stond in buitenspelpositie, dus een eventuele goal had in tweede instantie niet geteld. Maar de periode die daaraan vooraf ging was eigenlijk tekenend voor de wedstrijd tot nu toe... AZ heeft geen schijn van kans. En NEC domineert. En AZ moet hopen op af en toe een moment. Zoals misschien nu met Boymans. Die zowaar een keer de bal krijgt in het strafschopgebied. Probeert uit de draai te schieten. Maar daar veel te lang over doet. En dus komt de bal niet eens tot bij Babos. Die nog. Uh... Geen bal heeft aangeraakt in het eerste half uur. En het publiek in Alkmaar begint ook te morren. En dat is toch wel te begrijpen. Want AZ won zijn laatste drie wedstrijden in de Eredivisie niet. Een nederlaag bij Twente. Oké, okay, dat kan gebeuren. Een nederlaag uit bij NAC. Veel pijnlijker. Thuis tegen RKC 3-3. En nu dus op een 2-0 achterstand tegen NEC. En dat zijn ze hier in Alkmaar simpelweg niet gewend. Lange bal naar voren voor NEC. Vlag omhoog voor buitenspel. En dus een vrije trap voor AZ. 0-2 na een half uur. PSV maakte er één, maar dat is nog niet genoeg er, was er niet mee. 2-1 voor Willem II. En wat een sfeertje nu in het uh, Philipsstadion in Eindhoven. Want elke beslissing tegen PSV wordt nu door het publiek uh, aangepakt om een geweldig fluitconcert te ontketenen. En nu wordt het nog leuker, want Kevin Brands, de zoon van die technisch manager van PSV, die komt uh, in het veld, Marcel Brands natuurlijk. En ja, als die vanavond scoort, komt hij er thuis niet meer in, denk ik. Dat heeft Marcel Brands ook gezegd. De vrije trap van PSV wordt naastgekopt door Marcelo. Ruim naast voor de duidelijkheid in de 72e minuut. Hij er dus bijgekomen, Kevin Brands En wie is er vanaf gegaan? maken van die geweldige 0-2. Prachtig schot richting de kruising van een meter of 16-17. In de eerste helft van het duel nog. Willem II zal deze fase moeten zien door te komen. Want PSV klopt nadrukkelijker dan ooit tevoren in dit duel op de deur van de Tilburgers. En daar is Brands met zijn eerste balcontact. De trainer heeft het begrepen. Jurgen Streppel, je moet met Heusje inbrengen. En Brands af en toe naar voren blijven denken. Anders gaat het mis. Snijders in balbezit. Achterin. En het schot dat is fraai ineens uit de lucht gepakt. Prima gedaan door Heusje, Maar net te weinig kracht. Waterman. Hij pakte die bal en eindelijk, ik denk voor het eerst in de tweede helft... weer een serieuze kans voor Willem 2 Dat nog altijd leidt met 2-1. 18 minuten voor tijd bij PSV in Eindhoven. Ronald van der Geer zag ze eindelijk. Doelpunten. Ja, twee in korte tijd. 76 minuten gespeeld. 1-1 de stand. Denk nog even aan het woord angstkeek naar. Eerder uh, vanavond uh, gebruikt. Twee overwinningen in 15 jaar voor Twente in uh, Kerkraden. Nu, braafheid. Met een voorzet vanaf de linkerkant die voorbij gaat aan Castanjols. En aan alles en iedereen voorbij gaat. Maar uiteindelijk door Schilder aan de andere kant, de rechterkant nog wordt binnengehouden. Die bal, uh, de bal gaat uiteindelijk wel via Schilder over de zijlijn. Als Danilo daar in de buurt is. En dan mag uh, Roda gaan ingooien. Net een fantastische actie gezien van die uh, invaller. Die zweet Afane. Die. Uh, bij een corner van FC Twente de bal veroverd aan Roda's linkerkant. Met een heel simpel hakballetje twee spelers van Twente te kijk zet. Maar Flet is de ruimte instuurt. Zijn voorzet uiteindelijk vanaf de linkerkant richting het schafstopgebied. Net iets te ver voor Donald om daar een voetje achter te zetten. En Michailov voor de tweede keer te verrassen. Maar het werd dus 1-1 door Hupperts zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Belangrijk vanavond voor Roda, deze 20-jarige aanvaller. Ik al eerder gezegd, hij haalde ook nog eens een bal van de lijn in de eerste helft. Op een inzet van Douglas. Dat was eigenlijk al een doel. Maar hij stond daar om uiteindelijk toen nog de nul te houden voor Roda JC. Hij heeft nu weer het bal bezit. Geeft hem aan Malky, kan er niet bij. Die is nog op de helft van Roda als Chatli de bal verovert bij de middencirkel. Schilder moet terug naar uh, de achterste lijn. Bengtson, braafheid, staat nu op de middenlijn aan de linkerkant. Wie oh wie beweegt er. Ja, Castanjos wil die bal wel hebben. Staat in de dekking, maar neemt de bal wel aan. Tegen Montaigne aan. Roda kan het balbezit overnemen via Hupperts. Moet wel naar die bal glijden. En glijden maar uiteindelijk aan Roda's rechterkant over de zijlijn. Betekent dat Edson Braafheid even de rust pakt. En gaat ingooien namens FC Twente. 1-1 dus de stand. Bengtson, ook hij met wat stappen naar voren. Zoekt de vrije man. Dat is in dit geval Gutierrez. Gutierrez, Chadli en Castaños. Ja, die had de kans om zelf door te lopen. Maar wil kaatsen met Chadli. Heel snel en goed en zuiver uitgevoerd. Combinatie over vier schijven en uiteindelijk Castaños op de rand van het Straschopgebied had hij aangenomen. En gekeerd had hij ineens gezien dat hij oog in oog stond met Courto. Maar hij had oog voor Chadli, wilde die combinatie afmaken. En dat was precies de verkeerde keuze voor FC Twente. 78 minuten gespeeld in een wedstrijd die een 1-1 tussenstand kent. Hoe lang is het nog? Geen eind over. Achten niet mee. Een kleine 16 minuten om precies te zijn. 2-1 voor Willem II. Dat de bal nu terugkrijgt van PSV. Een moment wat kolderiek wat was. Hans Mulder schoot de bal hard in het middenriff ergens van zijn ploeggenoot Ricardo Ippel. Een blessurebehandeling en de wedstrijd weer aan de gang. Met Joachim de Luxemburger maakt de laatste eerste doelpunt en snijders op de vleugel voor Willem 2. Gaat naar de achterlijn, zou PSV eens moeten doen. Maar de Rijke is wel op zijn post. Want futselt de bal uit de voeten weg van de aanvallen van Willem 2. En Strootman man inmiddels in de as van het veld. Steekt de middenlijn over, zoeken naar vrije mensen. Heel veel natuurlijk mensen van Willem 2 achter de bal. Onder meer de Ippel en Hans Mulder, die heeft overgenomen. En er komen zo langzamerhand in dit duel als PSV zo in de vooruit staat. Weer wat mogelijkheden om te combineren zo af en toe op de helft van PSV voor Willem II. Nu Kevin Brands al wat langer in balbezit. Ziet Hans Mulder op de rand van de middencirkel. Gaat nu die middencirkel in, buitenkantje voet. Richting Kees van Buren. Aan de zijkant dan heusje Meegeven aan van Buren. Ja, het ziet er prima verzorgd uit hoor. Complimenten voor het spel van Willem 2 bij Vlagen. Voorzet komt. En dan in paniek over de achterlijn gekopt door Atiba Hutchinson. Ja, het is eigenlijk illustratief voor het spel van PSV. Het is misschien wel... Uh, noodzakelijk om dit te doen, maar echt slim is het niet. En dus krijgt uh, Willem II een hoekschop in de schoten geworpen. Die zometeen genomen gaat worden door Ippel. Die zo te zien geen last meer heeft van die ballen in zijn buik. Vorig seizoen niet eens zo heel veel wedstrijden gespeeld uh, voor uh, toen de promovendus Willem II. Maar inmiddels beleeft hij zijn doorbraak met een basisplaats. Nou, het duurt even bij Willem 2. 76ste minuut op het bord. Korte bal naar Snijders, gaat over de achterlijn. Loopt voorbij Willems, die zojuist in de ploeg is gekomen. Maar het heeft geen succes, want schiet aan tegen een andere PSV'er. Daar in de richting van het doel, bij de hoekvlag. Balbezit voor Willem 2. doen ze nog steeds goed. Weer kan de bal komen, maar nu opgepakt door Wijnaldum. En Wijnaldum die zou eens moeten scoren, want dat doet hij veel te weinig. Kun ook zijn stempel op deze wedstrijd niet drukken. Nu weer in balbezit als PSV gaat combineren. Daar is weer Wijnaldum. open bij Willems. En die heeft vrijheid. Op links. Merten staat voor hem. Krijgt de bal niet. Willems wil hem ineens voorzetten. Schiet aan tegen Van Buren. En zo krijgt PSV in de 77 e minuut van dit duel inmiddels. Maar weer eens een corner. Ik ben gestopt met het noteren. Ik denk dat PSV al op een hoekschop op 14-15 zit. Merten staat achter de bal voor de hoekschop van PSV. Komt gevaarlijk voor het doel. Maar weggehaald door Mulder. Snijders gaat lopen. Loopt aan tegen Willems. En dan overgenomen door PSV. Met Marcelo Willems gaat weer tempo maken voor PSV. Gaat af op het doel van de ploeg uit Tilburg. Maar daar is weer Hans Mulder. Speelt goed. En stopt deze aanval van PSV. 2-1 voor Willem. 2 minuut 78 op het bord hier. De nummers 1, 2, 3 en 4 spelen vanavond. De nummer 4 heeft al twee punten verloren. Ajax uit bij Heracles. En nummer 1 die moet ook nog maar zien te winnen. Uh, Ronald van der Vier. Het is 1-1 met nog uh, 9 minuten. Goed En daar is Chadli op de paal. Kopbal op een voorzet vanaf de rechterkant van Gutierrez. En Chatli heeft dan even de ruimte van Montaigne gekregen. Van zijn landgenoot. Loopt eigenlijk bij hem in de rug. Bal gaat over Montaigne heen. En dan ja, kopt hij. Hij moet in één keer handelen, Chatli. Kopt in de verre hoek, maar aan de verkeerde kant van de paal. Raakt de paal ook nog even. En Courto ontsnapt dus. Hij, uh, uh, ja, dat, dat, dat valt toch tegen bij die doelman van Roda, net weer even een simpel balletje naar voren moest schieten. En dat levert toch altijd weer balverlies op. Als Roda ook nog eens een goede doelman had, dan kwam het misschien wel een stuk verder. Je kunt zeggen dat Roda een prima, prima teamprestatie levert tegen Twente. Dat veel meer de bal heeft dan uh, Roda JC, maar bitter weinig met al die slordigheid heeft gecreëerd. Eigenlijk altijd wel in een te laag tempo heeft geacteerd. Maar Roda heeft het goed gedaan, maar Eindhoven. Daar is hij dan toch. De 2-2 van PSV. En het doelpunt is opnieuw van de captain. Het is Kevin Stroopman met een harde schuiven. Waar Meul voor de tweede keer in dit duel geen uh, antwoord op heeft. 12 minuten voor tijd. Stroopman met twee doelpunten voor PSV. Rob en erover zou je zeggen. Maar Willem 2 is taai gebleken vanavond. Stroopman van 16 meter. En ik denk dat die doelman die bal misschien wel had kunnen hebben. Want hij gaat zo onder zijn lichaam door. En terug naar uh, Rodolf van der Geer. Het bezit voor Twente. 1-1 stand. 83ste minuut. Douglas speelt uh, Talits aan. Rechterkant. Daar is ook Rosales ingevallen voor de geblesseerde Boyata. Douglas is daar nog. Wil een voorzet geven. Speelt tegen Danilo aan. Bal, bal over de achterlijn. En dus een corner voor uh, FC Twente in minuut uh, 83. Vanaf de rechterkant. Rosales is daar in de buurt. Zegt korte corner. Nee, zegt Malky. Kom erbij staan. Dan is dat uh, in elk geval ook van de baan. En kan de corner dus in één keer voor de goal komen. Komt ook. Wie gaat daar de lucht in? Douglas gaat de lucht in. In eerste in instantie komt hij er niet bij in tweede instantie wel maar dan ruimt Donald op vangt Twente de bal weer op via Gutierrez via Brama en dan wordt er over en weer gekopt. Uiteindelijk Brahma nu met de bal aan de voet. Halverwege de helft van Roda. Aan de rechterkant is Tadic nog. Die slingert die bal weer voor de goal. Daar is Douglas. Gaat net onder de bal door. En dan raakt niemand er verder aan. En is er dus even rust bij Rode JC. En kan Kurto, de doelman, de bal gaan ophalen bij de ballenjongen. Die gek genoeg een stuk minder haast heeft. Bosse heeft wel haast. Zegt nu ook tegen de pol. Zou hij nou niet eens opschieten? Maar als Kurto een bal moet gaan trappen. Dan heeft hij daar echt wel zijn concentratie voor nodig. En dat gaat hij nu ook doen. Hij gaat het zeker ver doen. wat Malki staat al te wijzen ook Hupperts zou ik maar eens zoeken. Dat is toch de man in vorm deze avond. En uh, die invaller, die jonge invaller Afane, die huurling van uh, Chelsea. Bal komt niet over de middellijn. Daar waar Donald hem verliest aan Brama. Volgende station is uh, Schilder en de Beulen. En dan maakt Schilder Hens in dat duel met de Beulen. En gaat Roda dus een vrije trap nemen rond de middellijn aan de Limburgse rechterkant. En Montaigne maakt te weinig aanstalt om die bal te gaan nemen. Spelers van Twente met de armen omhoog. Van ja, gaat nog iemand bij Roda dat doen? Ja, Montaigne wel. Maar niet binnen de minuut zo uh, lijkt het. Hij kijkt is om zich heen. Wie, oh wie, kan die aanspelen? Natuurlijk, hij gaat terug, want Roda wil dat punt dolgraag hebben. Het is 1-1 na 85 minuten. Vorig seizoen werd PSV Willem 2-1 2, 2 -1 en viel de winnende voor PSV pas in blessuretijd. Het was toen van Zeefuik en nu is het 2-2. Rafa Niemeijer. Ja, dat was twee seizoenen geleden, Ronald. Kleine connectie, maar het was in het jaar dat Willem 2 er uiteindelijk uit zou vliegen. Vorig jaar gepromoveerd en je hebt gelijk, dat was een spectaculaire ontknoping van de wedstrijd toen... Maar tegen 9 spelers destijds van Willem 2 na 2 rode kaarten. En nu zijn het er elf met nog een minuut of negen op de klok. Ik denk dat het uh, nog kan voor PSV. Want PSV is aan het drukken al de hele tweede helft lang. En Willem II, ondanks het inbrengen van Heuscher. en Brands... Uh, komt er voorin eigenlijk nauwelijks aan te pas. Daar is Matafs. Matafs met een wippertje over de doelman. Nee, dit Matafs. Ja, ja. 3-2 voor PSV. En aan de zijkant vliegt Ernest Faber als die stem van PSV... Dik advocaat in de armen en het succesje kan Matas wel gebruiken. Ingebracht als pinchhitter en hij doet dat uitstekend. Vrij gespeeld aan de rechterkant en dan stift hij de bal richting de lange hoek. Heeft Lens nog wat onvriendelijker woorden voor de scheidsrechter die er zijn over. Misschien te vaak voor Willem 2 heeft gefloten. Maar PSV na een 2-0 achterstand op 3-2 aan de leiding. Prachtig balletje buitenkant goed door Lens gegeven. En dan is er op de doelijn geen houden meer aan voor onder meer de Peters. Matafs. krijgt de complimenten van de coaching aan de zijkant bij PSV. En van het publiek: een duim omhoog. Want PSV aan de leiding. 3-2 in Eindhoven, toch? En nou, Twente nog, want dat staat nog steeds gelijk. Rodolf van der Geer. Voorlopig kan het even niet. Zeker niet uh, in de komende 15 seconden. Want er moet weer een doeltrap genomen worden door Korto, uh, uh, die uh, geen haast maakt. Castanjos biedt hem uh, de helpende hand. Legt de bal goed voor hem klaar. Dan gaat Bossen ook nog eens bij de pool op bezoek en zegt... hier heb je een kaart, want ik ben dat tijdrekker van jou meer en meer dan zat. Komt Bosse op een fluitconcert te staan van het uh, aanwezige publiek van 13.000... maar dat zal uh, de glaszetter uit Haarlem toch een zorg zijn. Hij uh, heeft in elk geval een... Uh, signaal afgegeven aan curto. komt die doeltrap uiteindelijk net iets over de middellijn, gaat Bengtson de lucht in, Castanjos ontvangen, Gutierrez is de volgende met de bal aan de voet achtervolgd door de Beulen, Rosales heeft geroepen aan de rechterkant, daar is ook Tadic. die slingert de bal voor, wordt weggekopt door Danilo, staat op de penalty stip. wie oh wie ontvangt, ja dat is Huppertz, die legt de energie zeg in deze wedstrijd, die aanvaller, bij vlakbij zijn eigen strafgebied zorgt hij voor verdedigend werk, voortzetting is ook goed via Afane, Huppertz, Afane, Malki en dan wordt uh... Die zweet de diepte ingestuurd. Maar iets te diep. Want het is Michailov die de bal in eigen strafstopgebied opvangt. En direct maar weer zijn verdedigers aan het werk zet. Hier is Twente weer. Bij die 1-1 stand. Gutierrez, schildert. Het is allemaal rond de middenlijn. Brahma, Schilder. En daar zit Donald tussen. Donald, Avane, Maar dat wordt Donald ja, die is kapot. Die valt over zijn eigen benen. En dus heeft Twente het balbezit. Maar ook weer niet voor lang. Want Vlederes heeft nog wel energie. Pikt de bal af van Tadic. Gaat nu de middenlijn over. Vindt zelfs die invaller. Die Avanen. Aan de aan de linkerkant is daar hulp van Vladeris. Vladeris richting de achterlijn. Vladeris nog altijd legt de bal bij de tweede bal. Daar is Huppert nee, daar is Michailov. En daar is uiteindelijk Bengtson. Oh, Michailov raakt geblesseerd. Maar Roda heeft nog altijd de bal. Nu niet meer, want Chakli heeft hem te pakken en speelt hem over de zijlijn. Ten teken van, nou ja, kijk maar even naar Michailov. Want die keeper is niet helemaal Oksel fris meer. Het is nog altijd 1-1, maar wat een kans toch weer. Of wat een dreiging in elk geval van Roda. Nog 2,5 minuut. PSV weer 2. Ruim 6 minuten, 3-2 voor PSV. Brands haalt een hoekschop weg van de lijn bij Willem II. Een hoekschop van PSV. Mertens opnieuw in balbezit op de vleugel. Lens heeft hem aangespeeld, krijgt de bal voor zijn linker. Mag uit te halen en doet dat bijna in de kruising. Dat zal een halve meter schelen de bal over het doel heen van PSV. Lens op zoek naar een treffer, wil graag belangrijk zijn voor PSV. En dat was hij zojuist met die bal op Matafs die voorlopig de matchwinner is in Eindhoven. Want het is 3-2, maar er is nog tijd voor Willem II om een gelijkmaker te produceren. Wat is er eigenlijk de laatste tijd in Alkmaar gebeurd, Jeroen Nelson? Nou, qua kansen vrij weinig. Eén één kans heb ik gezien sinds dat schot van voor op de paal. staat na 44 minuten 0-2 AZ NEC. En die kans was voor Boymans een kopbal, daar had Babos door zijn eigen schuld eigenlijk nog wat moeite mee. Grabbelde en grabbelde en had de bal uiteindelijk te pakken. AZ probeert het wel, heeft meer balbezit. Uh, laatste fase van de wedstrijd. Maar normaal gesproken zou je zeggen dat AZ dan voetballend gezien... terug moet komen in de wedstrijd. Maar het probeert het vooral met lange ballen. En er komt tot nu toe weinig uit. NEC houdt gemakkelijke stand. In Maart is bijna rust en staat 2-0 voor NEC. En Vitesse had een makkie vanavond in Breda. het van de Maanden. Absoluut, de eerste kwartier ging nog een beetje gelijk op. Maar daarna Vitesse beter en beter. En 0-3 voor nog altijd in deze wedstrijd. ...tegen NAC dat echt teleurstelt... ...en dieper in de problemen wordt gedrukt... ...natuurlijk vanavond door de ploeg van Fred Rutte. En Vitesse bewijst natuurlijk ook vanavond wel weer... ...dat het echt de weg serieus naar boven is ingeslagen. Twee goals van Boni, eentje van Reis in de eerste helft. En ik denk dat het daar ook bij zal blijven vanavond. Ronald van der Geerbe, Roda Twente. Een minuutje nog en dan wat extra tijd. Ik denk dat er een minuut of drie, vier wel door Bossen zal worden bijgetrokken. Nog altijd die 1-1 stand. Malki eraf met Kramp... Kan zijn energie niet meer leveren in deze wedstrijd. En Lebedinski is zijn vervanger. Twente met het balbezit. Gutierrez, bal richting het schafstopgebied van Roda. Weggekopt door Danilo. Opgevangen door Montijn. Ook maar weer weggewerkt. En over de zijlijn snel opgevangen door Sander Bosker. Die vandaag zijn 42e verjaardag speelt. Snel de bal gooit naar Brama. En op die manier toch ook nog een bijdrage aan deze wedstrijd levert. Douglas nu met uh, het balbezit namens Twente. Rosales aan de rechterkant. Maar nog wel halverwege de Limburgse helft. Wie oh wie komt daar uit de dekking? Dat... Staat iets, staat iets. Sta ja, zet die bal voor. Kan ook zomaar in één keer richting goal. Maar dan moet iemand tegen aanlopen. Castanjo slaagt daar niet in. Chapli ook al niet. En Gutierrez die er ook in de buurt was. Krijgt ook al geen voet tegen die bal. En dus gaat Kurto die bal maar weer eens halen. Ja, hij zou best nog wel wat tijd kunnen rekken. Want hij zal toch echt geen bossen. Een tweede gele kaart geven voor tijdrekken En dus rood voor die doelman van uh, Roda. Nou, nog een keer. Een uh, lange bal van uh, hem richting uh, Lebedinski Die uh, invaller kan doorkoppen. Richting Afane. Maar bossen heeft een overtreding gezien van de pol op Douglas. En dus weer een vrije trap voor uh, FC Twente. Drie minuten komt erbij als die vrije trap genomen is. Rosales steekt de middenlijn over. Douglas zegt, kop naar voren. Brama. Rosales nu op de Limburgse helft. Maar een meter of 15 moet afspelen op Douglas. Die staat daar in alle vrijheid. Kan stappen voorwaarts maken op Limburgse helft. Speelt Coutieres aan in de middencirkel. Dan verplaatst het spel zich naar de linkerkant wilde ik zeggen. Maar de bedoeling van Coutieres, ja, is mij niet helemaal duidelijk. Hij steekt de bal wel richting het strafstopgebied. Maar daar staat geen speler van Twente. Nog twee minuten dan is het klaar. Het is nog altijd 1-1. HZ-NEC is rust. De daar 0-2. Twee goals van Koolwijk de laatste uit de strafrop. En dit geluid komt uit Eindhoven. Ja, klinkt ongetwijfeld wat vrolijker Ronald dan zo bij de rust. van 3-2 voor PSV. Een kleine drie minuten officiële speeltijd nog. En dan heeft PSV toch de drie punten binnen. Die het misschien ook wel verdient door op basis van de kansen, mogelijkheden, het balbezit. Maar je hebt toch ook wel te doen met het taaie Willem 2 vanavond. zo lang een stand gehouden tegen het grote PSV in Eindhoven. Maar toch gecapituleerd in de slotfase. Dat doelpunt dus van Matafs. Die schot zojuist nog een keer in de zij met een open schotkans van een meter of 15. Nu is het PSV rond de middenlijn. Nogmaals een vrije trap voor Willem 2. Misschien moet je zeggen dat die ploeg na de aansluitingsgoal... de eerste van Strootman wat meer van de eigen helft af moet afspelen. Maar ja, als PSV dan druk blijft zetten... en het tempo nog net wat meer opschroeft... dan uh, is kwaliteit waarschijnlijk doorslaggevend. En kan Willem 2 het simpelweg niet belopen. 3-2 achter Willem 2, PSV leidt minder dan twee minuten voor tijd. En het lijkt erop alsof die voorsprong van PSV niet meer in gevaar komt. De spanning zit bij Roda 20. Ronald. Nog een minuutje, er werd kaart op de tafel naast mij geslagen bij die 1-1 stand. Dat is door de week's collega Joeri Mulder, nu assistent van Twente. Die zag dat Castaños wilde reageren op een bal van Tadic vanaf de rechterkant. Maar met het hoofd eigenlijk net een centimeter of 30 tekort kwam. Dus weer een doeltrap. Voor de Kurto in de buurt van Lebedinski, De bal gaat over de zijlijn via Bengtson En dan mag Rode SC gaan ingooien. Hupperts is inmiddels ook vervangen. Een soort van publiekswissel. Maar Brood wilde gewoon een extra verdediger inbrengen. Kadar de Hongaar staat nu ook centraal achterin. Het is tegenhouden en consolideren. Dat puntje is heilig in Kerkraad. En dat puntje is bijna binnen. Nog 20 seconden. Nog één aanval misschien van FC Twente. Danilo pakt de bal op op de borst. En trapt hem over de zijlijn. Nee, trapt hem achter de laatste verdediging van de uh, laatste verdedigers van FC Twente. En dus is daar een mogelijkheid voor Lebendinski om voorbij aan braafheid te gaan. En dan maakt de verdediger van Twente een overtreding. Heeft Bossen gezien, zijn assistent ook. En krijgt Roda dus in de dying seconds van deze wedstrijd. Nog de gelegenheid om een vrije trap te nemen aan de rechterkant. Halverwege de helft van FC Twente Neun nog wel iets verder. Een meter of 10, 15 weg bij de linkerpunt van het strafstopgebied van FC Twente. Hoe gaat Roda dat aanpakken? Flederis zou het kunnen doen. Maar Flederis zegt tegen Afane, doe jij het maar. Ook jij hebt een prettige trap. Komt die bal nog in de buurt van Michailov? Daar komt hij bij de penalty stip. Wordt weggekopt door Douglas. Maar gaat wel over de achterlijn. En dus nog een corner voor Roda J.C. En dus kan Roda in het allerlaatste wat we in deze wedstrijd gaan meemaken. Want die drie minuten zitten er al lang op. Kan Roda nog proberen om de winnende binnen te schieten? Het wordt dan ook van geen overwinning voor FC Twente. Dat dus in 15 jaar op twee keer drie punten blijft steken. Hier in Kerkraden. Hoe gaat Roda deze corner nemen? De Beulen en Donald staan samen bij die cornervlag. Nemen hem kort. Ik denk dat Bos de bal gaat halen. Want Bos loopt nu kordaat op de bal af. Nee, nog niet. Hij kijkt naar de actie en maakt nu een einde. Nee, nog niet. Nou, dan mag Twente nog een keer ingooien. Want de bal is uiteindelijk over de zijlijn gegaan. Vier minuten extra spelen we inmiddels al. Ruud Brood wordt te nerveus. En dat is niet zo gek. Want die kijkt ook op de klok. En die denkt dat punt is, uh, is binnen. Ja, dat is nu binnen. Twente leidt dus weer puntverlies in uh, Kerkrade. Net als vorig jaar. En als in zoveel voorgaande jaren. Het komt niet verder dan 1-1. Er was een 1-0 voorsprong via Castanjos. Maar Guus Hupperts bezorgt Ruud Brood op zijn nou, 50ste verjaardag. Dat was vrijdag. Maar het cadeau twee dagen later... Of een dag later, sorry. Maar uh, bezorgen wel een punt. Een lekker punt. Even kijken of het in Eindhoven nog steeds 3-2 is. Ja, dat is het. Geen lekker punt dus voor Jurgen Streppel, de trainer van Willem II. We zitten in de extra tijd in Eindhoven. Nog een minuutje af te werken. Nog één keer balbezit aan de linkerkant waar het Joachim is, de Luxemburger. Die zegt dat hij wordt neergelegd. Maar de scheidsrechter uit België gaat daar niet in mee. En dus is het Wijnaldum voor PSV. Complimenten voor Kevin Strootman met name. Gekozen tot man of the match met zijn twee doelpunten. Belangrijk op te staan toen hij nodig was. En dat is wat PSV nodig heeft. Daarvoor heb je dat soort goede, dure spelers in huis. Willem 2 zal voort kunnen borduren op dit duel in Eindhoven. Maar krijgt niet het punt wat het zo graag had willen halen. Nog wel de uitbraak aan de linkerflank. Maar daar zit geen muziek in op die vleugel voor Ippel. En dus mag PSV denk ik een vrije trap, een keeperstrap nemen. Nee, zegt de strijd, zegt een hoekschop. Het zou wat zijn. Ik heb het gisteravond nog zien gebeuren bij een Bundesliga-wedstrijd. Wat was het? Hoffenheim tegen Kreuter-Vuurt. Dik 2,5 minuten in extra tijd. En toen kwam de 3-3 op het bord. Kan zoiets ook in Nederland? Daar is de hoekschop van Willem II. Bal wordt nu getrapt. Komt best wel link voor de goal. De koppers zijn er. Maar datzelfde geldt voor Matafs. Ook hij is er. Hij verlengt de bal tot op de vlak. En dan is daar het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit België. De bankier Alexandre Bouto. Hij fluit af. PSV wint na een 2-0 achterstand. Met name door Kevin Strootman en uiteindelijk door Toch. Met 3-2 van het taaie en moedige Willem 2 vanavond in Eindhoven. En nu kijkt Dik advocaat toch net even wat vrolijker dan zeg een uur geleden. Want toen was hij boos op de hele wereld. Nu niet meer. En nog steeds is niet alles afgelopen. In Breda wordt nog gevoetbald. voetbal. Richard van der Maarden. In blessuretijd nog een minuut ongeveer denk ik. Makali kan misschien ook wel beter affluiten. Want Nak stelt echt bitter teleur. Ook weer in de tweede helft nog steeds is het 0-3 in het voordeel van Vitesse. Makkelijke avond vanavond hier in Breda heeft het publiek al vroeg in deze wedstrijd stilgekregen. Ik zag 20 minuten voor het einde van deze wedstrijd al veel supporters van Nak de tribunes afdalen. Vitesse, solide Vitesse, volwassen. Weer twee doelpunten van Boni. Twee weken geleden al drie keer Trefc. Zeker tegen Heerenveen. En ook vanavond eigenlijk niet veel gezien. Maar twee momenten was hij daar. En twee prima doelpunten. En de eerste was al van reis in de eerste helft. Nak, nu misschien nog één keer een aanval opzetten. in de laatste minuut van deze wedstrijd. Maar Vitesse verdedigt ook goed. Geeft eigenlijk nauwelijks iets weg. Een paar schoten van afstand. Dat was het enige wat we nog gezien hebben van Nak in de tweede helft. En Boni was zelfs nog heel dicht bij een vierde doelpunt. voor Vitesse. Nu misschien invallen Seuntjes, Zet de combinatie daar aardig op. Randje strafschopgebied. Dan de kans van. Van dichtbij en het schot wordt dan nog gepareerd door Veldhuizen. Dat was een mogelijkheid voor Danny Verbeek. Ook zojuist ingeval, ingevallen en nog steeds is het niet voorbij. Reis, de doelpunten maken dus uit de eerste helft naar Van Ginkel. En dan het laatste fluitsignaal van scheidrechter Makkelie. Vitesse doet opnieuw uitstekende zaken in de eredivisie. Wint ook de vijfde uitwedstrijd op rij. Twee records gaan uit de boeken. En opnieuw dus succes voor Fred Rutte en zijn mannen. 0-3 in Breda. Nak, fietsen. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. Herakles-Ajax 3-3. PSV weer om 2-3-2. Roda FC Twente 1-1 en NAC Vitesse 0-3. En dat heeft uh, voor uh, de kop het volgende gevolg. FC Twente blijft eerste, heeft nu uit 9 duels 22 punten. Wordt gevolgd door PSV en Vitesse, die hebben er allebei 21. En Ajax is op grotere achterstand, achterstand geraakt. Ajax heeft 17 punten uit 9 wedstrijden. Morgen is uh, Feyenoord nog uit bij VVV. En Feyenoord kan dan zelfs gelijk komen met Ajax. Aj Feyenoord staat nu vijfde met 14 punten. van Wouter Hamel. Herakles tegen Ajax eindigde in 3-3. Uh, lange tijd stond Ajax uh, met 3-1 voor... maar Bruns en Pedro maakten er nog 3-3 van. Frank Snoeks nu in gesprek met Pedro... de man die dus de gelijkmaker maakte voor Herakles. Wat is er mooier dan invallen en de wedstrijd op zijn kop zetten... en nog scoren ook? Niet zo mooi. Uh, ja, ik voel gewoon in, zoals je zelf zegt. En hij scoorde op het einde 3-3... Ja, Beter kan niet. Je bent bankzitter. Je hoopt natuurlijk, want je bent loyaal aan je club, dat Herakles wint. Maar als er dan 3-1 achterkomen en je mag invallen, dat is wel lekker. Klopt, ik dacht 3-1. Uh, maar gelukkig gewoon geloof hebben en uh, knokken. Je ziet hoe ver je komt. Je was er al een paar keer dichtbij, hè? Bij, bij een, uh, al was het maar in, in een bijdrage in een aanval die tot iets had kunnen leiden. Klopt. Uh, ik was een paar keer bij. Eén keer stond ik bij het spel... maar ik weet niet of ik bij het, uh, bij het spel stond. Ik miste die bal. En ja, op het eind uh, krulde ik hem gewoon uh, in de hoekje. Ik kan me voorstellen dat je... Dat je barstte van het zelfvertrouwen. Want heel veel lukte in, de, in die korte tijd... Die je, kreeg, die je kreeg van de trainer. Ja, ik kreeg een half uur. En uh, ik dacht, ik geef gewoon alles. En dan... Uh, aan het eind zien we wel hoe ver, zijn, hoe, hoe ver wij zijn gekomen. En gelukkig is dat... Uh, goed uitgekomen. Ja, want die Vermeer die leek niet te passeren in de slotfase. Klopt, hij was lastig te passeren. Maar gelukkig... een goed uh, bekeken balletje ja. deed hem toch de das om. Nou, je staat hier het, het geluksstraat van je af. Hè. Je begon dit seizoen als basisspeler. Uh, vijf wedstrijden, geloof ik. Dan, dan raak je uit de elf. En dan? Is dit, dit een wedstrijd waar je op zit te wachten? Ja. liefst, ja, liefst eerder. Maar als je het tegen Ajax mag doen... Uh, waarom niet? Nou, waarom niet? Uh, <laughs> ja... Ik, uh, ja, ik, uh, ik deed gewoon mijn best. Ik speelde mijn wedstrijd bij de tweede. Ja, het is vervelend om je basisplek te verliezen. En het uh, ja, training legde uit. Ja, ik, was, uh, ja, ik nam het mee. Ik uh, deed er wat mee en gelukkig kwam het vandaag uit. En dan zie je dat je soms aan, aan 20 of 30 minuten genoeg hebt om een geweldige bijdrage aan een resultaat te kunnen leveren. Klopt, het liefst wil ik het uh, 90 minuten doen. Maar je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. Dat is op dit moment 20, 30 minuten. En daar heb je het beste van gemaakt? Beter kan ik het niet zeggen. Gefeliciteerd. <laughs> Dan Dank je wel. Pedro, de man van de 3-3 van Heracles tegen Ajax. En Ajax heeft daarmee nog steeds niet verloren. Maar daar heeft de trainer van Ajax, Frank de Boer, geen boodschap aan. Ja, zeker. Een gelijkspel schiet je helemaal niks meer op. Als je twee keer uh, verliest... En twee keer wint heb je zes punten. Als je vier keer gelijk speelt heb je maar vier punten. Dus uh, je kan beter een keer verliezen en dan uh, de rest winnen. dan uh, sta je er veel beter voor. Ja, want die gelijke spelers worden een blok aan jullie been. Ja, je bent nog wel steeds ongeslagen. Maar het voelt uh, wat je zegt terecht als een verlies. Toch moet je twee keer gedacht hebben van uh, Kat Bakkie. 2-0 voor. Heel makkelijk in de eerste helft. En als zij terugkomen in de wedstrijd maak je meteen 3-1. Dat moet een knock-out zijn toch? Ja, normaal gesproken wel. En daarna hebben we, daarna hebben we ook... Twee mogelijkheden laten liggen om de 4-1 te maken. Eentje was misschien al de 4-1. Volgens mij was het geen buitenspel. 4-2 was dat op dat moment, dacht ik? Ja, ik dacht 4-1 of 4-2. Maar in ieder geval om het weer het verschil te, te kunnen maken. Die goal van Babel bedoel je? En daarvoor hadden we ook nog een paar goede mogelijkheden... Ja, dan mag je het even goed niet uithandelen. Dan sta je met één doelpunt voor. En dan moet je gewoon professioneel over de streep trekken, noemen ze dat. En dat uh, hebben we verzuimd. Wat is het dat? Erikse verspeelt een bal en het wordt meteen 3-2. En daarna worden jullie bij vragen over overhoop gelopen. Ja, toen hadden we dat, twee fantastische reddingen. En ja, dan weet je dat zij erin gaan geloven. Ze, ze gaan opportunistische de spelen nog. En ja, dan moet je je rust bewaren. Dan moet je juist voetballend er goed uitkomen. Dan is bijna elke aanval, als je dat goed doet, kan levensgevaarlijk zijn. En die rust bewaren we op dat moment niet. En, maar dan zal je eens moeten winnen. En, dat deden we in die fase ook minder. Op een gegeven moment toen het, werd het wel ietsje rustiger. Nou, toen Castellon er nog inkwam, ja, was het echt alles of niets. En, ja, dan mag je niet uh, ja, zo uh, gelijk spelen. Wat is dan vanavond als je terugkijkt het breekpunt geweest? Misschien wel het niet toekennen van het doel van Babel? Nee, ik denk zelf de 3-2. Want op dat moment was er weinig aan de hand. Wij hadden de overhand en ja, ze konden niet echt veel brengen op dat moment. En uit het niets brengen wij ze in de wedstrijd. En ik denk dat dat het breekpunt was, eerlijk gezegd. Dat maakt je behalve teleurgesteld ook boos vanavond? Ja, maar daar moet je professioneler mee omgaan. Of, of wie er nou ook die fout maakt. Eh, er gaan altijd daarna nog wat fouten vanaf, vooraf, aan vanaf. En dan moet, je, moet iemand dan aan de bel trekken. En dat hebben we niet gedaan. Frank de Boer, de trainer van Ajax, naar de 3-3 tegen Herakles. Hij noemde het dus gewoon een nederlaag eigenlijk. Jeroen Elsoff bij AZ NEC. Het was 0-2. Bijna twee minuten in de tweede helft. Je zou verwachten dat Verbeek in ieder geval een donderspits heeft gehouden in de kleedkamer. Maar uh, ook zou gaan wisselen. Dat heeft hij niet gedaan. Het zijn bij AZ nog altijd dezelfde elf die in de eerste helft niets presteerde. Want zo zou je het toch kunnen stellen. Als het voetbal niet loopt, dat is één. Maar dan verwacht je misschien toch ook dat uh, de spelers van AZ... zeker naar de 0-2 de mouwen opstropen. En dat was er nou ook niet echt van af te zien. NEC blijft gemakkelijk overeind. in alkmaar naar de goals van Kolwijk. Hij scoorde twee keer in het eerste kwartier van de wedstrijd. 0-1 uit de vrije trap. 0-2 uit een strafschop. En sindsdien heeft NEC de zaak aardig onder controle. Heeft AZ het wel geprobeerd in het laatste kwartier van de eerste helft. Maar is nauwelijks gevaarlijk geweest. Nu weer Kolwijk achter de bal halverwege de helft van AZ. Weer zo'n gevaarlijke bal die in het strafschop belandt. En uiteindelijk wordt weggewerkt door Gorter. Daar ontsnapt AZ opnieuw. En misschien dat Alkmaarders dan kunnen counteren. Maar Marcellus, die direct onder druk gezet wordt... komt er niet verder dan een soort blinde bal naar voren. Die dan gemakkelijk verdedigd en opgevangen wordt door Comboy. Die trapt terug op Babos en die kies dan voor een verre bal over de middenlijn. Komt recht bij George. Daar komt NEC weer in het midden. Ten voorde. Daar is ook Rex. George is al langs. George. Nu met een voorzet bij de tweede paal. Estherman. Op het laatste moment heeft hij de bal te pakken. De doelman van AZ. En wat staat de AZ dan weer te schutteren. Verdedigend gezien achterin. Ook nu bijna in de aanvalsopbouw. Want Reine laat zich wel gemakkelijk uitspelen door George. Die dus uiteindelijk de bal niet bij die voorzet tot bij Rex krijgt. AZ nu in de tegenaanval. Aan de andere kant. Aan de rechterkant Berends met een voorzet over Boymans heen, die nog niets heeft laten zien. Op één kop al na. bal komt achterin terecht bij Gutmansson? Die terug legt op Elm. Kijk, dit lijkt er dan voor het eerst op. Met Gorten die hard voor geeft. En Boymans die vergeet in te koppen. Berens in de rebound in het zijnet. Zo waar, na 48 minuten in Alkmaar. Een knappe aanval van AZ. Echt de eerste keer dat het erop lijkt dat AZ het voetbal laat zien. Wat je van die ploeg mag verwachten. Kort combinatievoetbal met een bal die via Elm terecht komt bij Gutmansson. De bal hard voor bij de eerste paal waar Boymans staat. Maar die kan met het hoofd net niet bij de bal. Opmerkelijk, want die kans had hij wel. En dan de rebound voor Berens in het zijnet. Nou, dat is dan misschien hoopgevend voor AZ. Dat het dan eindelijk een keer tot het spel komt. Waar je eigenlijk de hele tijd op zit te wachten. Opnieuw, Goedmondsson. aan de linkerkant van het veld heeft hij de bal opgevangen. Maar er is een blessure aan de kant van NEC na een stevig duel in de lucht. Ik denk dat het ten voorde is die daar ligt met pijn aan het gezicht. Ja, het is Rick ten voorde. De spits die de voorkeur krijgt boven platje. Je zien wat daar is gebeurd. Het is een duel met Elm. Die, uh, het is geen elleboog ongelukkig. De arm plaatste in de buurt van het oog van ten voorde. Die wordt nu behandeld aan die blessure. 50 minuten onderweg in Alkmaar. NEC leidt nog altijd met 2-0. Nog een keer terug naar Heracles tegen Ajax, eindigend in 3-3. En vooraf zei Peter Bos, de trainer van Heracles, ik ga voor de winst. Maar de 3-3 in de slotfase voelt voor hem ook als een overwinning. Jawel, als je achter staat, 2-0 in de rust. Je maakt 2-1 en je komt gelijk met 3-1 achter. En het wordt uiteindelijk 3-3 vlak voor tijd, dan mag je je wel weer aanvoelen, ja. Ja, want dit is, dit is zo'n wedstrijd waar de mensen hier denk ik... over een week, twee weken nog over praten. Ja, dat zou kunnen. Er zijn wel meer wedstrijden van Heracles waar mensen over praten... omdat wij altijd wel aanvallend spectaculair spelen. Maar ja, met name het scoreverloop is natuurlijk spectaculair. Ja, want je bent, je bent eigenlijk... op het moment dat je dan 2-1 maakt, denk je... we zijn eindelijk terug in de wedstrijd. En dan ben je toch weer zo dood als een pier een halve minuut later. Klopt, daar praten we veel over, omdat het vaak gebeurt. Dat als een, een, een goal valt en, en na de aftrap valt er gelijk weer een. Dat gebeurt vaker, dus daar hebben we het wel over. Dus dat zag je nu ook weer. En uh, dat was jammer, want uh, er was nog lang te spelen. En dan heb je de hoop, en als het dan 3-1 wordt... dan denk je van ja, dan kun je weer van vooraf aan beginnen. Maar goed, het is toch uiteindelijk goed afgelopen. Ja, je, je, er wordt vaak aan trainers gevraagd van... Uh, waarom stel je die op en waarom vervang je die? Uh, maar nu... Uh, heb je weer leven in het elftal gebracht door, door de wissels? Want heerlijk dat het eerste kwartier naar rust was. Er kwam niet veel van huis. Ja, nee, dat vond ik wel meevallen. Ik vind als ik naar de hele tweede helft kijk... dan vind ik toch dat wij, uh, dat wij het beter deden dan de eerste helft. De eerste helft hadden we het moeilijk. We kregen de drukte niet op. Aijs kon er makkelijk onder vandaan voetballen. En als je met drie man achterop speelt en je hebt niet echt druk op de bal... dan is dat levensgevaarlijk. Ondanks dat vind ik dat ze niet echt heel veel kansen hebben gehad. En die eerste twee goals die geven we echt helemaal zelf weg. Je zet ze toch zelf op het, uh, op het zadel? Absoluut. En ik was absoluut niet tevreden over de manier waarop wij speelden. We voetbalden niet goed. We kwamen niet onder hun druk vandaan. En we kregen hun absolute drukte niet op. Ondanks dat zit je toch in de wedstrijd. Omdat, ja, zij krijgen ook weinig kansen. En de tweede helft zeg je dan, van als je die 2-1 maakt... Dan, uh, ja, dan, dan gaat het een hele leuke wedstrijd nog worden. En uh, dan is het jammer dat je gelijk na die 2-1 natuurlijk 3-1 binnenkrijgt. Maar goed, ook bij, uh, bij 3-1 en daarna maakten we 3-2... kregen we nog twee gigantische kansen vlak voor tijd bij, bij 3-2 die we niet maken. Ja, dan ben je alleen maar heel erg blij wanneer hij uh, uh, in blessuretijd, geloof ik, hè? Toch ingaan.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 Simply Red met Stars. AZ-NEC. Heeft AZ al kansen gehad om iets te doen in die tweede achterstand van Nelson? Nou, het begint uh, qua AZ ergens op te lijken. En uh, dat heeft ook geleid tot kansen. Boermans opnieuw bij de eerste paal. Een goede voorzet van Goedemansson. Staat 0-2 voor NEC trouwens nog altijd. Babos pakte die uh, inzet van Boermans. Daarna Berghuis met een inzet ook op Babos. En nu ligt de bal op 18. Nou, zeg 19 meter uh, van het doel van uh, doelman van uh, NEC. Opnieuw Babos dus... Recht voor uh, zijn gezicht. Recht voor zijn doel. En dus een uh, kans uit deze vrije trap met elm achter de bal. We weten dat ze broer het kan. Kan uh, deze elm het ook? Victor? Nee, dat niet. Bal in de muur, wel een hoekschop. Het is één richtingsverkeer geworden in de tweede helft. NEC loopt wel erg ver terug. Ik denk dat Pastoor straks ook gaat ingrijpen. Want uh, als die ploeg te veel gaat uh, leunen achterover... dan ontstaan er echt kansen voor AZ. Het is een beetje geluksvoetbal. Met het uh, pompen van de bal in het strafschopgebied. In de hoop dat Boyman ze dan een keer tegenaan loopt. Maar... Maar uh, dat zou zomaar een keer kunnen gebeuren als dit spelbeeld in de rest van de tweede helft blijft bestaan. Want we zijn pas tien minuten bezig na rust. balbezit voor Marcellus die uh, terug speelt op viergever. Viergever AZ schuift nu ook uh, steeds meer een verdediger door en speelt zo 1 op één achterin. Moet natuurlijk ook wel. Nu met Gorten die ver doorgeschoven is en een slechte bal in huis heeft zich. Goeiedag heeft hij uh, zo'n beetje drie eeuwen de tijd om een medespeler uit te zoeken. En dan schuift hij hem zomaar in de voeten bij Kolwijk. En dat is hij nu net. Momenten waar NEC op loert. Comboy krijgt de bal aangespeeld. Tekkel van Berens met gestrekt benen op de bal. En dus een vrijtrap trap voor NEC. En daar komt dan inderdaad de wissel aan. Aan de kant van NEC. Het is een oud Azetter die gaat spelen. En zijn naam is Nick van der Velde En hij komt voor George die geblesseerd is. heeft een tik tegen de enkel gehad. En moet nu mank van het veld. Heeft zijn werk goed gedaan. heeft een strafschop veroorzaakt. In positieve zin dan voor NEC in de eerste helft. Maar na een duel met Elm kan hij nu niet verder. En dus komt Van der Velde terug op bekend terrein. Maar nu in het blauw van NEC. Dat voorstaat in Alkmaar na bijna een uur spelen met 2-0. Twente verloor 2 punten. Speelde uit met 1-1 gelijk tegen Roda. Ajax verloor 2 punten. Speelde in Almelo tegen Heracles 3-3. psv Willem 2 werd 3-2. En NAC Vitesse 0-3. Tot zo na het NOS Journaal Herman Vriend. Langs de lijn, op 1. Sport op Radio 1. Morgen om 2 uur de divisie. Ado Utrecht. Ruppen voor Ado Den Haag. TV Feuer. Regel op Jansen legt de bal klaar doet hij op op de 3-0. Oh, op een paal. Heer de Groningen. Die gaat schieten en dan gaat hij erin. Hij gaat erin. Hij wordt op een of andere manier van richting veranderd. En om half 5 RKC specksballer. Verzekt rijden in schieten 1-0. Daar is het al. Dan zie je gelijk dat het effect heeft. En ook wereldteken veld en hockey. NOS langs de lijn. Morgen om 2 uur.